Zit van der Linde met het NOS-journaal. De man die vanmiddag op een groep mensen inreed in de Duitse stad Mannheim... deed dat niet vanuit extremistisch of religieus motief. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg. Ook een politiek motief wordt momenteel uitgesloten. Er vielen twee doden, tien mensen raakten gewond, van wie vijf zwaar gewond. De man die is opgepakt is een 40-jarige Duitser uit de naastgelegen deelstaat rijland palts Op het moment werd er in het centrum van Mannheim carnaval gevierd. Paus Franciscus heeft twee keer acute ademhalingsfalen gehad, meldt het Vaticaan. De paus ligt al weken in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Vandaag had hij te veel slijm in zijn longen. De paus ligt daarom weer aan de beademing. De afgelopen dagen ging het juist weer wat beter. Afgelopen vrijdagavond had hij een terugval. Paus Franciscus is 88 jaar en heeft al jaren gezondheidsproblemen. De politie heeft in een loods in Bergen-op-Zoom het zeer explosieve flitspoeder gevonden. Een man van 28 uit Ossendrecht is aangehouden. Hij zou een bekende van hem hebben bedreigd. Zo kwam de politie de loods en het flitspoeder op het spoor. De hoeveelheid die is gevonden heeft een kracht van acht handgranaten. Het poeder kan al ontploffen door statische kleding. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het materiaal verwijderd. De lancering van de Europese raket Ariane 6 gaat vandaag niet door. De lancering stond gepland rond half zes, maar vlak daarvoor werd die uitgesteld. De exacte oorzaak is niet bekendgemaakt. De Ariane 6 zou vanaf frans Guyana een commerciële vlucht maken met een Franse defensiesatelliet aan boord. Met het project wil Europa weer zelfstandig satellieten lanceren. Een testvlucht in juli mislukte gedeeltelijk. Het is onduidelijk wanneer de raket nu wel de lucht ingaat. Het weer, vanavond opklaringen en vannacht gaat het licht vriezen. Op sommige plaatsen wordt het mistig. Morgen start de dag grijs, maar daarna schijnt de zon volop. Bij weinig wind wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dus dat is wel een van mijn grootste, grootste muzikale voorbeelden. Ja. En ook het Nederlandstalige stukje. Dus uh, ja, daar houden uh, Volgens van. mij in Paradiso uh, hebben ze gespeeld. Ja, vorige geleden. Ja, ja, ja. klopt. Uh, dus dat uh, is op de website van 3 voor 12 Noord-Holland uh, terug te vinden. Het is op slag ja, van Nadja.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 ik denk dat je overal doorheen weten. ja want het, is, het, het, het gebeurt nu uh, toch nou ik zal niet zeggen regelmatig maar het gebeurt uh, met een nou, laat ik het iets nuanceren met enige regelmaat want het is wel uh, ja zitten er af en toe een violisten erin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 Uh, 3 voor 12 ja. Utrecht. Ja. Kan je dat nog een beetje herinneren wat ja, je daar ik wil gezegd hebt? Ja, even hebben? een beetje even terughalen. Ik, welke artiest had ik ook weer benoemd? Uh, Samia, Fanny. Ja, ja, Samia. Ja. En Phoebe Bridges, denk ik. Ja, Phoebe ja. Bridges en Fan uh, Lily. Ja, je, je, staan, je noemde ze alle drie. Dus, uh, ja, ja, die staan allemaal nog steeds heel erg hoog uh, ja. op, op mijn lijstje. Ja, uh, laten we bij Fan uh, Lily beginnen. Want ja. uh, wat uh, spreekt hij uh, in haar aan? Um,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 gehad, dat ik echt het gevoel dat ik ergens anders was als ik naar muziek luisterde. En zij, zij deed dat heel erg bij mij, dat ik echt een beetje van de wereld verdween als ik daar ja. naar luisterde. Um, en gewoon, ja, haar sound vind ik echt ontzettend gaaf. En, ja, ja. Um, In dat rijtje uh, werden ook Boy Genius en ja. Ryan, Ryan Beatty genoemd. Ja. Ja, die werden oh, ook het nog is, een, genoemd. Dat is iets wat een jaar geleden. Ja. Ik ben niet ook weer helemaal in mijn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 Um, en je wordt er muzikaal gewoon beter van door dingen uit te zoeken. En dat soort dingen. Um, maar mijn voorkeur ligt gewoon heel erg bij liedjes schrijven. Dus ja. daar focus ik me dan het meeste op. Ja, en kan je, je kan er al alles in kwijt eigenlijk. Ja, dat op zich. ja 100%. Je, en bovendien, je kan het naar je eigen hand zetten. Ja, precies. Ja. precies. Um, we gaan zo direct nog uh, twee nummers uh, van je horen. Maar eerst draai ik nog een stuk muziek. Het wordt dus iets later dan kwart over negen. Maar uh, dat is... Bah.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 Plaats heeft afgedwongen. Ja, nou ja, ze mogen te spelen op, uh, op de finale. Want, uh, want ze, ze, ze doen buiten mededinging mee. Maar goed, uh, ik heb weer genoeg gekletst. Het is uh, tijd uh, voor het eerste nummer van de derde blok. En het nummer dat nummer heet Cross the Line. We are the palm of my hand.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 Ja, je kan wel even wachten. Het wordt even een nummertje trekken van hier van Dam. En daarachter uh, hoorde je deze van Isogram of Isogram. Uh, hoe je het maar noemen wilt dat nummer dat heet. En zo so hij weet. Mean. Nou, dat mag je dus ook even doen. Even een beetje op je beurt wachten in dat overzicht. Maar ik heb goed nieuws voor je. Want we gaan weer verder met de muziek hier. De spooky song van Lorem Ipsen.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 Dan ook even de beide dames. Jullie gaan mee, neem ik aan. Uh, ja, ja, Absoluut. Ja, um, nu heeft uh, Koos het over folkmuziek. Maar hoe, uh, hoe folk ben jij eigenlijk uh, gesteld in dat um, opzicht? Ik, ik hou heel veel van folkmuziek. Ik hou ook heel veel van de mooie songwriting. Uh, ik uh, zit zelf ook wel een beetje in dat straatje. Uh, en ja, eigenlijk ik spreek ook een <lacht> beetje voor jou. We eigenlijk... schrijven me helemaal aan. Dat we best een beetje dezelfde, de, hetzelfde hoekje zitten met net onze eigen aanpassingen. En wij schrijven allebei in het Nederlands. maar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 En uh, nou ja, 6 maart, uh, hoe kijk je er uh, naar uit eigenlijk, uh, naar dat uh, ja, verhaal? Ja, heel, heel tof. Ik, ben al, ik heb al even mogen kijken naar de zaal en het is echt het is Een grote zaal, zaal hè? Ja, ja. Uh, ja het is, je kan er, je kan er uh, bij wijze van spreken uh, de 200 meter hardlopen. Ja, <laughs> ja zo heel rondjes, dat zou zo kunnen, natuurlijk. Heel veel rondjes. Ja ja. ja, ja. Ja, heel veel zin. Ah, in. Dat uh, gaan we niet doen, uh, natuurlijk. Nee, dat slaan we even over. Uh, het is een uh, goede gymzaal, is het ook nog, denk ik. Ja. ja.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 Ik kijk er heel erg naar uit. Ja. Ik uh, kon de voorronde niet meespelen, dus dat hebben zij met z'n vijven gedaan. Ja. Uh, dus voor mij is het de eerste keer op Acta. Ja. Maar ja, heel tof. Hele toffe zaal. Dus uh, wordt het wordt een feestje, moeilijk. Ja. Zin in, ja. Heel ja. fijn dat ik de toetsen weer terug kan overdragen aan je. Jij was degene die op de toetsen Ja, joh. We moeten door. Ja. Ja, toch die multi-instrumentalist. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dus toch. Um,